Het is 11 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Het Rijksmuseum heeft op de eerste dag na de heropening... tot 9 uur vanavond al 17.000 bezoekers getrokken. Het museum is nog tot middernacht gratis toegankelijk... maar mensen kunnen al niet meer in de rij aansluiten. Om de toeloop te spreiden mogen er 75 mensen per minuut naar binnen... en dat aantal stroomt ook per minuut weer naar buiten. Het museum heeft voor de bezoekers een route langs de hoogtepunten gemaakt... Morgenmiddag heeft het museum nog een presentatie op het Museumplein met 2000 kinderen. De vulkaan Popocatépetl vlak buiten Mexico-Stad, is weer actief geworden. Na een explosie heeft de vulkaan een enorme wolk van as en stoom van bijna een halve kilometer de lucht ingestoten. Een asregen daalt neer op delen van Puebla, een stad met 5,5 miljoen inwoners en de om omliggende dorpen. Als de wind draait, kan de asregen in de richting gaan van Mexico-Stad, een van de grootste steden ter wereld. De autoriteiten hebben nog niet besloten tot evacuaties. Meer dan 25.000 mensen wonen binnen de gevarenzone aan de voet van de vulkaan. Precies een jaar geleden moesten de meesten van hen wel tijdelijk hun huizen verlaten. Bij een busongeluk in het noorden van Peru zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. De bus die van de weg raakte stortte 200 meter de diepte in en kwam in een rivier terecht. Zes inzittenden raakten gewond en twaalf mensen worden vermist.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 De gelijkmaker van Roda viel in de 95e minuut. Bij een overwinning was Vitesse samen met Ajax koploper geworden in de Eredivisie. De andere uitslagen zijn ADO Den Haag FC Twente 1-3, Heracles Groningen 0-2 en NAC NEC 2-0. Het weer nog, vanavond en vannacht af en toe regen, morgen is het droog met middagzon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De Nederlandse opera presenteert die Walkuren van Richard Wagner. Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker via dno.nl. nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.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 Niet doorschuiven, maar aanpakken, heet het verkiezingsprogramma van de VVD. De parlementaire pers verwijt premier Rutte nu dat hij de problemen wel doorschuift. Helemaal niet waar. Hij pakt gewoon elke drie maanden iets heel nieuws aan. Welkom in een regenachtig Hilversum bij de zaterdagaflevering van Het Oog. Met heel veel cultuur en literatuur vanavond, want jazz-trompetist Chad Baker overleed 25 jaar geleden. Hij sprong uit het raam van zijn hotel aan de Prins Hendrik in Amsterdam. We brengen hem een tribuut. MUZIEK Meer straks live hier in de studio... van muzici die nog met Beker hebben gespeeld destijds. De stad Schouwburg in Amsterdam, gedenkt Samuel Beckett... auteur van het absurdistische toneelstuk, wachten op Godot. Huub Stapel speelde de langste solovoorstelling... uit de Nederlandse toneelgeschiedenis. Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Na drie jaar stopt hij ermee en hij kijkt zo terug. Oud-NOS-correspondent in Italië en vaticaan-watcher... Andrea Vrede schreef het boek Super Mario Monti. Is de politieke situatie in Italië hopeloos of vinden ze op tijd een nieuwe wijze man? En de Venezolanen kiezen morgen een opvolger voor Hugo Chavez. Dat allemaal straks, maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 13 april. Prins Willem-Alexander vindt het geen probleem als hij na de inhuldiging niet altijd wordt aangesproken met majesteit. Ik ben geen uh, protocolfetischist. Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen... omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn. Ook prinses Maxima heeft er geen probleem mee. Iedereen roept me Maxima, dus uiteindelijk uh, uh, koningin of prinses uh, doet het niet toe. Het is meer uh, wat wij vertegenwoordigen dan de titel. De uitspraken komen uit een promotiefilmpje voor het interview van de NOS en RTL aanstaande woensdag. Het lijkt erop dat Willem-Alexander voor een losser stijl kiest dan zijn moeder. Wij weten dat het zo sterk dat er bevriende echtparen van haar zijn... van wie de ene helft die ze langer kent tricks mag zeggen en de andere mindset zegt. Het reclamebombardement heeft succes gehad. De hele dag stonden er lange rijen voor het heropende Rijksmuseum. Het kon nu ook bijna niet zijn ontgaan. Zelfs op de pakken melk staat reclame. Of je nu houdt van, van, van kansspelen, of je houdt van een bank, of je houdt van bier. Op alle manieren kom je met het Rijksmuseum in contact. Ook bekende Nederlanders lieten zich vandaag naar Amsterdam lokken. Als er iets goed gelukt is, is het wel de campagne na die opening toe. Hè. Dat is, uh, ja, mensen een uh, enorm gevolg geven. Daar moeten we bij zijn, daar moeten we heen. En hoe zag het eruit, tien jaar later en 350 miljoen lichter? Het is heel leuk opgeknapt. Niet dat ik het daarvoor gezien heb trouwens, maar ik vond het wel mooi eruit zien. Leuk opgeknapt. Nou ja, dat kun je ook anders zeggen. Nou, geweldig, hè? Het is toch een soort uh, euforisch gevoel. Gelukkig, dat klinkt beter. En ook de kenners zijn eensluidend in hun oordeel. Het Vernielde Rijks is mooi geworden. Ja, de kritieken die zijn inderdaad wereldwijd en allemaal lovend. Het is ongelooflijk. Een opmerkelijk geluid tijdens de wekelijkse televisietoespraak... van de Amerikaanse president Obama. Hi, as you've probably noticed, I'm not the president. Niet de president, maar de moeder van een doodgeschoten jongen... sprak de Amerikanen toe. Ben, age six was murdered in his first-grade classroom on December 14th... exactly four months ago, this weekend. De zesjarige Ben werd doodgeschoten in een school in Newton. Obama greep het drama aan om het aantal wapens flink terug te dringen... maar de wapenlobby lijkt minstens even machtig als de president. En dus moest er een tearjerker worden ingezet. En in de vier maanden sinds we onze liefde mensen... De moeder van Ben riep alle Amerikanen op om de Senaat te bewegen... de wapenwet aan te passen. Het sociaal akkoord is goed gevallen bij het ledenparlement van de FNV. De gewone man vindt dat voorman Heerts zijn werk goed heeft gedaan. Ik ben er vooral tevreden mee omdat we zelf zoveel invloed hebben gehad... en om onze punten erin te brengen die gewoon onderhandeld zijn... 83 van het ledenparlement steunt het sociaal akkoord. Een verrassing voor Ton Heerts. Voor gewoon goed werk zijn we gegaan. En dat daar nu ja, zo'n grote meerderheid mee instemt... Nou, dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. De Britse oud-premier Margaret Thatcher... heeft zorgvuldig haar eigen uitvaart geregisseerd. Dat meldt de Britse krant The Daily Telegraph. De kinderen van Thatcher hoeven dus niet veel meer te regelen... maar ze maken toch moeilijke dagen door, zegt dochter Carol. This is going to be a tough... Een tearful week, even voor de dochter van de Iron Lady. We hebben nu contact met oud-correspondent in Londen, Hieke Jippes. Uh, Hieke, wat heeft Thatcher allemaal bedacht voor haar uitvaart? Dat uh, gaat er zo uitzien dat um, uh, Margaret Thatcher's um, uh, lichaam. En hiervoor is toestemming uh, nodig geweest van de koningin zelf. ...op dinsdagmiddag al overgebracht wordt naar uh, de kapel uh, in de uh, Houses of Parliament, dat daar een... Uh uh, besloten dienst is voor honderd uh, intimie, familie, collega's, mensen die voor haar gezorgd hebben. En dan woensdagmorgen uh, met uh, groot vertoon uh, is er dan de staatsbegrafenis, die geen staatsbegrafenis mag heten, maar ceremoniële begrafenis uh, uh, moet heten. En die zal plaats hebben in St. Paul's Cathedral. Uh, de uh, functionarissen van Sint-Pols zijn al lang geleden bij haar geweest... om met haar te bespreken hoe dat eruit moest zien... wat voor uh, liederen, psalmen en gezangen er precies gezongen uh, moesten worden. Um, zij... Um zij heeft bedongen dat uh, de premier van de dag, op het moment dat ze dat besliste wist, wisten, natuurlijk nog niet dat dat Cameron zou zijn, dat die een stuk uit uh, het Nieuwe Testament zou lezen. En de tweede lezing uit het Nieuwe Testament wordt uh, gehouden door haar uh, kleindochter uh, Amanda. Ja. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de muziek die u hoorde werd ook door Margaret Thatcher uitgezocht. Het is de hymne I Fought to Thee, My Country. Woensdag te horen tijdens de begrafenis van de Iron Lady. Morgen kiest Venezuela een nieuwe president. Wie wordt de opvolger van de afgelopen maart overleden? Hugo Chavez? Vicepresident Nicolas Maduro of oppositieleider Enrique Capriles? Als het aan voetballegende Maradona ligt, wordt het Maduro en las urnas el domingo tiene que reafirmar reafirmar los conceptos de Chávez a través de Nicolás y decirles de que esto continúa que esto esto es un honor poder seguir la el camino que que nuestro Chávez Infinisuela is correspondent Mark Bessums, goedenavond Mark. Hallo, wat heeft Maradona Infinisuela te zoeken? Ja, nou ja, in ieder geval kwam het wel goed uit dat hij er was. Want uh, Maduro, uh, die sloot donderdag zijn campagne af met een massabijeenkomst. En daar was Maradona dus ook voor uitgenodigd. Um, en Maduro is niet zo'n begenadigd spreker. Hij uh, is niet echt een, een, een boeiende politicus voor uh, zo'n grote massabijeenkomst. Dus hij kan wel wat hulp gebruiken van beroemde mensen. Dus Maradona die heeft daar uh, hem echt geholpen. Uh, een, een beetje balletje getrapt en uh, nou ja... Uh, Maduro heeft, heeft gebruik gemaakt van de populariteit van Maradona. Die, zoals je misschien weet, sowieso uh, uh, bevriend was met Chavez en uh, met Fidel Castro. Dus hij is duidelijk een uh, sympathisant van uh, linkse uh, politici hier in Latijns-Amerika. Wat is die uh, Maduro, uh, Maduro voor iemand? Je zegt al: het is geen uh, volkstribuun, geen begnadigd spreker. Uh, nee, hij is, uh, mensen die hem kennen zeggen dat het eigenlijk een hele stille man is, uh, veel meer een soort diplomaat. Een begenadigd onderhandelaar ook. en Ook een sluw politicus. Ik bedoel, hij, was, uh, hij begon zijn politieke leven al uh, als twaalfjarig jongetje. En heeft zich dus uiteindelijk uh, nou ja, helemaal opgewerkt tot uh, vicepresident... en de grootste vertrouweling van Hugo Chávez, zijn leermeester. En nu misschien dus president van uh, Venezuela. Maar, uh, zoals ik al zei, het is geen begenadigd spreker. Hij is, uh, hij is vergeleken bij Chávez eigenlijk een beetje een saaie man... En dat is natuurlijk wel een beetje problematisch als je uh, campagne moet gaan voeren. Daar was hij niet heel erg goed in. Hoe erg hangt uh, de schaduw van Chavez nog over het land? Nou ja, heel erg. Um, het is natuurlijk nog maar een maandje geleden. Dat uh, betekent dat toch heel veel uh, uh, aanhangers van Chavez, Chavistas, echt nog onder de indruk zijn, nog verdrietig zijn. En. Um, omdat meneer Maduro niet zo'n begenadigd spreker is... en niet zo'n volksmenner is, niet zo'n nou ja, uh, charismatisch mens is... Ja, uh, beroept hij zich eigenlijk vooral op zijn vriendschap met Chavez, op zijn uh, een hele nauwe band met Chávez. Nou, er is een website van de oppositie bijvoorbeeld... die houdt bij hoe vaak Maduro de afgelopen weken het woord Chavez in de mond nam. Uh, het schijnt uh, meer dan 7000 maal te zijn gebeurd. Elke kans die Maduro krijgt om uh, te zeggen dat hij... ...heel erg close was met uh, Chavez, die benut hij. En dat, uh, dat uh, is soms zelfs een beetje belachelijk. Uh, bijvoorbeeld vertelde hij uh, een, een tijdje geleden tijdens een campagnebijeenkomst... ...dat hij op een uh, dag bezoek kreeg van een vogeltje. Uh, dat was de geest van Chavez en die sprak tot hem, die vloot eigenlijk... Uh, ...goed zo Nicolas Maduro, je bent op de juiste weg. Nou sindsdien... ...heeft hij bij elke campagnebijeenkomst ongeveer wel eventjes gefloten... Uh, uh, ...fluit hij wel eventjes als een vogeltje. Uh, uh, een beetje, be, beetje belachelijk lijkt het soms ook. Uh, hij ging zelfs bijvoorbeeld een keer campagne voeren met een, uh, een grote hoed op... ...waar een vogelnestje in verwerkt was. Nou ja, uh, dat natuurlijk uh, tot grote hilariteit bij uh, de oppositie. Die maakte hem echt belachelijk met allerlei vogeltjes, dansjes... ...en, en, en natuurlijk een voor de hand liggende leus... Zie je ze vliegen, stem dan op Maduro. Die oppositie, Enrique uh, uh, Capriles is de oppositieleider een liberaal... die, die maakt weinig kans, geloof ik. Ja, nou, het ligt een beetje aan uh, wie je vraagt. Ik bedoel, het is niet zo dat hij... Uh, laat ik het zo zeggen, bij de vorige verkiezingen... toen Chavez nog meedeed, nam Capriles het ook al tegen hem op. En toen heeft hij verloren. Maar uh, Capriles kan best trots zijn op een uitslag... Hè, ik geloof dat het uh, 55% voor Chavez was en uh, in de 40% voor hem... Uh, dat is best knap, want Chavez was echt een heel begenadigd spreker en een zeer charismatisch populair man. Dus het is niet zo dat hij compleet kansloos is. Uh, Ma Maduro is niet heel erg geliefd. Uh, de enige reden waarom mensen uh, op, nou ja, de belangrijkste reden waarom mensen op Maduro stemmen is omdat Chavez zelf heeft gezegd: ga stemmen op die man. Dit is mijn opvolger. Nou, Capriles is niet helemaal kansloos, maar de meeste opiniepeilers uh, geven toch aan dat hij uh, gaat verliezen van Maduro uh, morgen. Nou, ik ga ook op zoek naar een vogeltje dat zegt dat ik op de goede weg ben. Dank je wel, Mark <laughs> Bessems. 25 jaar geleden overleed de Amerikaanse trompetist en zanger Chad Baker. Hij viel uit het raam van zijn Amsterdamse hotel en stierf. Morgen wordt in het Bimhuis, vlakbij dat hotel in de buurt trouwens... een tribute aan Baker georganiseerd. En drie muzikanten die daar spelen morgen... zijn vanavond al bij ons in Met het Oog Op Morgen. John Engels, drummer Ruud Ouwehand... Contrabassist En Jan Wessels, trompetist en zanger, net als Baker. John en Ruud hebben allebei nog met Baker gespeeld. Daar gaan we straks over praten. Maar ja, eerst maar muziek. Jan Wessels, wat gaan jullie spelen als eerste nummer? Uh, we gaan spelen van Jerome Kern, Look for the Silver Lining. Look for silver lining When there are clouds appear in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing to do is make it shine for you a heart full of joy and gladness We'll always banish sadness and strife Always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Van de Engels. Nu de oude hand contrabas in Jan Wessels, trompet en zanger. Nummer uit het American Songbook. Look for the Silver Line. Straks meer over Chad Baker. We zagen haar pas nog op tv. bijna zonder adem te halen. verslag doen van het aantreden van de nieuwe Paus Franciscus. Door de ontwikkeling in Vaticaanstad moest de uitgever iets langer wachten. op haar nieuwste boek. Maar morgen verschijnt Super Mario Monti van Andrea Vrede. En Andrea is hier. Welkom. Dag. Ja, een boek over Mario Monti. Um, waarom eigenlijk? Maar er al genoeg boeken over Berlusconi? <laughs> nou, er, is, is, er zijn boeken in het Nederlands over Berlusconi, zeker weten. Weet je, ik, uh, ik ben in juli vorig jaar weggegaan bij de NOS. Hè? Ik ben niet meer correspondent voor het NOS Journaal. En kort daarvoor... Vroeg, een vaticaanstad. Uh, ja, ik ben een vaticaanwatcher, zoals je zo mooi zei. vaticaankenner. Ik probeer in ieder geval heel erg mijn best te doen... om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk erover te berichten. En ongeveer twee maanden, denk ik, voordat ik wegging bij de NOS vorig jaar... toen vroeg de uitgever mij uh, of ik een, een boek wilde schrijven... in een reeks over premiers en staatshoofden. Nou, Merkel was er al, Sarkozy was er al, dus Mario Monti. En toen dacht ik, ja, ik moet wat te doen hebben... En ach, waarom niet? Het is een interessante figuur. Maar ik dacht er tegelijk bij. je, is, is hij niet te saai eigenlijk een beetje om een heel boek over te vullen? Want het is natuurlijk een heel andere figuur dan Berlusconi, wat jij zegt. He, keurige, correcte. Bijna Brits aandoende man. Geen. Uh, ja, al veertig, nee, al veertig jaar met dezelfde vrouw getrouwd, om maar zoiets te zeggen. Aan de andere kant wel een man die verschijnt op een moment in Italië. dat er ongelooflijke behoefte aan is. Dat het land eigenlijk financieel op een afgrond verkeert. En naarmate ik verder ging uitzocht over Monti, wie hij is, wat hij doet, waar hij mee bezig was... wat voor hervormingen, ontdekte ik, ik, ik eigenlijk ook meteen... waar hij tegenaan liep, hè. de problemen, de structurele problemen van dit land. En toen dacht ik, daar moet ik meer over vertellen. Waarom is Italië zoals het is? Je schetst dat er in elk geval bij de Italiaanse en ook de buitenlandse journalisten... een enorme verwachting heerste over Monti. Jazeker, het... Uh... Een verwachting die denk ik ook voor een deel terecht was. Want in het begin schoot natuurlijk de geloofwaardigheid van Italië omhoog met deze man. Hij heeft ook meteen grote hervormingen doorgevoerd. Een pensioenshervorming die broodnodig was. Hij is aan allerlei andere dingen begonnen. En we hadden inderdaad, ja, wij, de journalisten, ook heel veel Italianen het gevoel... we worden een normaal land. Italië wordt eindelijk een normaal Europees land. En langzaam maar zeker naarmate de maanden vorderden... en de weerstand van de politieke partijen tegen deze man en zijn regering steeds meer groeide... Want hij ging natuurlijk komen aan belangen, hè? hij ging komen aan hun belangen. Aan, uh, hij ging komen aan de corruptie, hij ging komen aan liberaliseringen die niemand wilde. Moet je niet doen in Italië. Nee, dat is moeilijk. Nee, dat is ingewikkeld. Dan krijg je dus een enorme weerstand van iets wat ik eigenlijk het systeem noem. En het systeem is groot en sterk en bestaat uit een enorme bovenlaag in het land, een politieke bovenlaag. En ook uit heel veel mensen die daarvan afhankelijk zijn. Waar is hij nou eigenlijk op vastgelopen? Want uh, hij heeft aan de ene kant maatregelen genomen... die ook voor de gewone Italiaan niet zo leuk waren. Uh, Een later pensioenleeftijd, noem maar op. Uh, onroerend goed ingevoerd, die ze daar niet leuk schijnen te vinden. Aan de andere kant probeerde hij dus de politieke kasten aan te pakken. Waar is die over gestruikeld? Eigenlijk omdat hij drie dingen beloofde. Hij zei, ik kom en ik, ik, wil, ja, ik moet strenge hervormingen doorvoeren. Jullie moeten offers brengen. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat er... Uh, Sociale gelijkheid komt, sociale rechtvaardigheid komt. Equita heet dat in het Italiaans. En ik ga zorgen voor groei. Nou, groei kun je hem niet zo erg verwijten dat het niet erg gelukt is. Want dat hangt ook heel erg af van Europa, wat er in Europa gebeurt. Maar ja, de Italianen hebben enorm moeten bloeden. Ze hebben inderdaad wat je zegt, die onroerend goedbelasting... die voor heel mensen heel hoog en onaardig uitviel... die ook helemaal niet gelijk verdeeld was. En eh, ja, waar was de sociale rechtvaardigheid nou? De Italianen zijn best bereid om offers te brengen. Maar niet als ze zien dat de grote politieke klasse, klasse die zo corrupt is... de ondernemers die daarbij horen, de rijken die daarbij horen... de mensen die eigenlijk altijd belasting ontduiken, maar dan op grote schaal... en niet zoals de meeste Italianen een beetje op beperkte schaal... dat die mensen niet worden aangepakt. Ja, toen was het snel gebeurd met zijn, met zijn populariteit. En ook toen ze zagen dat er grote fouten werden gemaakt... in de pensioenshervormingen zijn grote fouten gemaakt... in de arbeidswetgeving zijn grote fouten gemaakt... En toen ze ook zagen dat hij eigenlijk vastliep tegen het systeem. En toen was voor veel mensen de vraag... ja, wil Ponti nou niet of kan hij niet? Of hoort hij er uiteindelijk ook bij? En zijn allergrootste fout is nog wel geweest... dat hij op een gegeven moment, toen de partijen zijn steun, hun steun introkken... Hè, toen Berlusconi zei, we steun die man niet meer... want nu zijn wij weer aan de beurt. Dit is niet een gekozen regering. Dit is een daar neergezette regering, een benoemde regering. Toen, uh, ja, toen hebben veel mensen... Uh, gemerkt dat Monty dat niet pikte. En die is er zelf de, po de politiek in gegaan. Hè. Hij heeft besloten om zelf mee te gaan. En doen vervolgens, doen. dat beschrijf je ook, een niet erg gelukkige verkiezingscampagne gevoerd. Nee, want wat is nou de kracht geweest, en nog steeds een beetje, van Monty? Namelijk het feit dat hij zo'n outsider is. Hij is anders. Zijn eigenheid, zijn, zijn robotachtige Britse flegma. Zijn uh, zo onkreukbaarheid, zijn eigenlijk stijfheid. Hij was een soort robot. Uh, Cyber Monty. En hoewel sommige mensen hem ook enorm haten. Mario Bin Loden is een van zijn bijnamen bijvoorbeeld... vanwege de lode jas die hij altijd aan had. In de winter althans. Oostenrijks fabricaat. Ja, Oostenrijks fabrikaat. gewoon degelijk, he, onkreukbaar en keurig. Uh, ja, wat moet ik zeggen? Hij, is, hij heeft dat hele imago aan diggelen geschoten... door bijvoorbeeld in een, in een prachtige talkshow... met een hondje op schoot te gaan oh, zitten. Oh nee. He, en dat te gaan knuffelen. Oh nee. Uh, of door met zijn vrouw naar een kindercrash in Napels te gaan... En, en kindjes op te tillen. Onecht. Om de mensen achter Monty te laten zien... Maar dat wilden de mensen helemaal niet. De mensen wilden juist een hele sterke outsider. Ze wilden juist een man die niet deelnam aan het systeem... die daarvan afweek. En daarnaast de andere grote fout is geweest... dat hij in zee is gegaan met twee... Uh, politieke partijen, twee politieke dinosaurussen... die al zo lang met het systeem meedraaien... dat ze voor de gewone kiezers gelijkgesteld zijn... waardoor hij de ook het, kasten, de oude garde werd. Waardoor ja. hij ook de oude garde werd, inderdaad. Hij is nu demissionair premier, maar al, al een hele tijd... want het schiet niet erg op met de vorming van een nieuwe, nieuwe coalitie... geloof ik, in Italië. Hoe, hoe lang kan hij er nog zitten, Monti? Nou ja, dat is een geweldige vraag. Eigenlijk totdat er of inderdaad op een of andere wonderbaarlijke manier een regering uit de bus komt. Wat niemand gelooft. Want Italië heeft te maken met drie blokken. Hè. En eigenlijk drie groepen, drie partijen die geen, eh, geen van alle meer dan een derde van de kiezers hebben achter zich weten te krijgen. centrum links, centrum-rechts en natuurlijk die populistische Grillo. beweging van Grillo. Die willen niet met elkaar samenwerken. Het lukt dus niet om een meerderheid te vormen. Dus wat we eigenlijk nu moeten doen is hopen dat ze snel een president kiezen in Italië. Want dan kan die nieuwe president misschien het parlement ontbinden. Komen er nieuwe verkiezingen? Dat doen we natuurlijk na de bloedhete zomer in Italië. En ik vrees dat het oktober gaat worden voordat er een nieuwe regering gaat komen. Nou, wij doen er ook wel eens lang over in Nederland. Dat weten ze ook heel goed in Italië. Tot slot, Andrea. Het boek eindigt met een interview met Monti. Was die in het echt ook zo stijf als die lijkt op de televisie? Ja, eigenlijk wel. Hij is, hij is uh, buitengewoon vriendelijk... buitengewoon voorkomend, buitengewoon professoraal. Ik voelde me een leerling toen ik op zijn stoel naast hem mocht zitten. Um, het is een, volgens mij is het een man die eigenlijk heel veel goeds voor heeft met zijn land. Maar ik vrees dat hij een groot deel van zijn leven heeft geleefd... in Europese sferen, met Europese hoge politici. Eigenlijk nooit echt veel op aarde is geweest... en dus inderdaad een beetje een cybermonty is... En dat hij daardoor ook zijn eigen kiezers echt niet begrepen heeft. Gefeliciteerd met je boek. Dank je. Dank voor je komst. Andrea Vrede. Ja, morgen dus in het Bimhuis in Amsterdam... het eerbetoon aan de legendarische trompetist en zanger... Chad Baker. Drummer John Engels. U heeft met Baker gespeeld. Ja. Op toeneen geweest in Japan, geloof ja. ik? Ja. Ik ben begonnen met uh, Chad in het concertgebouw in 1984... Oh, wacht even. Nee, we gaan eerst een nummer spelen. En dan gaan we de microfoons herschikken en dan praten we. Wat, wo Wat wordt het tweede nummer? Jan. Het tweede nummer wordt uh, Polka Dots en Moobeams van Jimmy van Heusen. Je hoorde opnieuw Jan Wessels, trompet, Rute de oude en John Engels drum met het nummer Polkadots en Moonbeams van Chet Baker. Hij werd geboren, Chet Baker, in Yale in Oklahoma in 1929. Hij overleed na een mysterieuze val uit een Amsterdamse hotelraam... op 13 mei 1988. En zoals gezegd, een van de mensen die nog met hem samen heeft gespeeld... is drummer John Engels. Um, ik zei het al, uh, u bent met hem op tournee geweest in Japan. We hebben daar een fragment van. Oh ja. Yeah. Wat was dit? Chet? Met u? Ja. Hoe was dat om samen te werken? Nou, fantastisch. Ik heb een fantastische tijd met Chet gehad. Dat is begonnen in 1984. Toen maakte ik een opname in Amsterdam. En dat is hem goed uh, bevallen. En toen heb ik mijn uh, eerste plaat met hem gemaakt. Chet sings again. En door die plaat ben ik namelijk naar uh, een heel toneel door Japan gegaan. U overhand, u heeft ook met Chet Baker samen gespeeld, Maar min of, min of meer per ongeluk. Ja, dat, dat, dat, was, uh, <laughs> dat, was, ah. dat was toevallig. Mm het -hmm. was een uh, jazzfestival in Kiel. En daar zou Schep, zou daar komen spelen. Maar die werd ziek. En toen werd ik uh, s'morgens, uh, dat is 1985 was dat, werd ik gebeld door Peter Huids. Uh, die was zo'n beetje de tourmanager van uh, Wim Wicht. En dus alle Amerikanen die naar Nederland kwamen, die gingen uh, via, of met Peter Huids Europa in, Japan in. En hij zegt: Heb jij vanavond wat te doen? Ik zeg: Nou, nee. Hij zegt, dan kom ik zo bij in en rijden we in de auto, rijden we naar Kiel. En daar is een jazzfestival. En uh, dan moet je even spelen met Chad Baker. Zeg, oh leuk, gezellig. Ja, ik zeg, met wie nog meer? Nou, Horace Paul en de pianist. Oh, daarbij, leuk. met z'n drieën. Gewoon een feest. En uh, <laughs> uh, ja, ik kom daar aan en ik had Chad nog nooit gezien. Hij kwam een uur te laat. En ik stond bij de voordeur te wachten. Ineens hoorde ik op de bühne, hoorde ik... Uh, Meine Damen und Chad Baker. En ik denk, oeps, hij is in de verkeerde kant van de, van de zaal. Dus ik ren de zaal door. En hij zegt gelijk, van, let's play... Stroll of High Root, dat wel. Let's play stroll in. Ik denk, show, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat is een liedje van Horace Silver. Ik denk, nou, ik kan nu niet zeggen van Silver... We... Dat kan ik helemaal niet. Hé, <laughs> hey, dus die uh, Horace Palin. Dat is een zeer sympathieke pianist. En die speelde zo Klaar en Helder. Nou, het is een, een legendarisch concert geworden. Eigenlijk, want drie jaar later... kreeg ik een telefoontje... Ja, goed, dat was dus een, een, een, een, een eenavond optreden. Drie jaar later kreeg ik een telefoontje... van een van Ingo Wulf, die zegt... Ik heb het mooiste concert van mijn leven gezien. En het was bij ons in Kiel en u was erbij. En ik heb een heleboel ja. foto's en ik wil een boekje uitbrengen. Dus toen stond ik ineens in een boekje, maar dat was dus drie jaar later. Weldig. John Engels, u heeft nog een ander fragment voor ons meegenomen. Nee? Nee, dat heeft, heeft u net gehoord. Dat, dat was het stukje. fragment dat we net gehoord hebben. Dat is in 1986 in Japan. Dat was het. Um, nu het pijnlijke deel. Chet Baker was drugsverslaafd en niet zo'n beetje ook. Was dat ook in die jaren zo? Was dat aan nee, het nee, te merken, nee. meneer Engels? Nee, nee. Dat is mij allemaal bespaard gebleven. Het ging alleen voor mij om de muziek en bij Chet ook. Ik heb een fantastische muzikale tijd met hem gehad. Helaas uh, ging hij op mijn uh, verjaardag, vrijdag de 13e, viel hij uit het raam. Op uw verjaardag? Op mijn verjaardag, dat was mijn cadeautje. En daar heb ik nog steeds uh, ja, zeer emotionele Heerdeen feelings aan. voor, voor ja. hem. Maar ik heb fantastisch tijd gehad. En ik heb, ik heb bij elkaar een paar platen gemaakt. Bij elkaar met vijf, vijf platen. CDs, DVD en alles. Hmm. Uit hand wat is er blijvend aan de muziek van Chad Baker? Uh, tijdloos. Ja, het is echt tijdloos. Ik, uh, uh, ik had vanmiddag... Uh, gesproken met de vrouw van Peter Huyts, die dus inderdaad... Uh, die, die Peter Huyts, die, die trok dus op met Dizzy Gillespie en met die naar Europa kwam, trok hij op. En toen zei zij, het is zo wonderbaarlijk de Chad Baker... dat is eigenlijk altijd overal doorheen gebleven. Dizzy hoor je steeds minder van. Uh, Maas Davis heeft natuurlijk zijn, zijn, zijn hele... ding. maar ook Chad Baker blijft op een of andere manier. Nou, ja, dat is wel heel bijzonder. Gaan we nog wat te horen? Ja, heel graag. Tuurlijk, het erin, wat wilt u dus horen? Wat kiezen jullie uit? Uh, just Friends. Just, Dat wil just friends. ik dan horen. Da, da, da, da. Oké, okay, de muzici uh, verplaatst zich uh, nu weer naar de andere kant van de studio. U kunt dit allemaal zien op www.radio1.nl trouwens. Ze zijn nu gereed, denk ik, voor Just Friends. Friends, but not like before To think of what we've been But not to kiss again Seems like pretending It isn't the ending Two friends drifted apart Two friends but one broken heart We laughed, we laughed, we cried Suddenly love died The story ended and really we just ran.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 Heavenly love died The story and The story and The story and and be just friends. Brent. Chad Baker, 25 jaar geleden overleden, maar nog lang niet vergeten. U hoort het. John Engels, Ruud Ouwehand, Jan Wessels. Dank jullie wel. En morgen, morgen meer in het Bimhuis aan het ei. Try, veel, try harder, feel better. Beroemde woorden van de Ierse schrijver en dichter Samuel Beckett. De Amsterdamse stad Schouwburg wijt vanaf woensdag een hele week aan zijn werk. Ook aan zijn woede over een vrouwenopvoering... van zijn beroemde toneelstuk Wachten op Godot. Daar gaan we het straks over hebben. Maar allereerst theaterwetenschapper en Beckett-kenner Lucia van Heeten. Wat is uw lievelingsstuk van Beckett? Krap. Waarom? Krap's last Om uh, Omdat daar één acteur moet laten zien wat wij allemaal meemaken... namelijk ouder worden en de reflectie op het ouder worden. De illusies, de desillusies die je hebt de realisaties van dingen die er goed in misgegaan zijn in je leven. Uh, en ik denk dat we dat daar allemaal mee te maken krijgen. Ik vrees het ook, hè? Ja, jammer, hè? Ja. Beckett stierf in 1989. We hebben het vanavond veel over mannen die gestorven zijn in de jaren 80. Toch een hele week uh, aandacht voor zijn werk in de stad Schouwburg. Waarom is hij nog steeds zo populair? Waar waarom moeten we hem nog steeds volgen? Uh, ik denk, toen ik over die vraag zat na te denken... is het eigenlijk hetzelfde als bij de Griekse tragedies. En misschien ook hetzelfde bij Shakespeare. Uh, het zijn schrijvers uh, die uh, ons confronteren met uh, de essentie van het leven. En ik denk dat de stijl waar Beckett zijn werk in gegoten heeft... Uh, dat die aan de ene kant redelijk gesloten is... en aan de andere kant zo open dat je uh, er ontzettend veel in kan projecteren... Dus je leest het en je kunt... Wat projecteert u erin? Uh, teruggaan naar krap of naar uh, Wachten op Godot. Wacht op Godot, misschien beter in, de, in het kader van deze avond. Uh, wachten. De, het kortste stuk van Beckett, ooit geschreven, is uh, adem. Dus acht seconden. Dus, uh, leven, doodgaan. Geboren worden, zuchten, doodgaan. Dat is eigenlijk in essentie wat we allemaal doen. We worden geboren, we gaan dood. En wat we daartussen doen, uh, we houden onszelf bezig, we houden elkaar bezig. Soms met zinvolle dingen, soms met onzin. Nu heeft het meestal niet. <laughs> we gaan toch allemaal dood. gaan even luisteren naar een uh, fragment van het beroemde Wacht op Godot. Kom, we gaan. We kunnen niet. Waarom niet? We wachten op Godot. Oh ja. Let's wait and see what he says. Uh, Hoe? Godot. Wat doen we nu? Nou, kom, let's go. Okay. We zijn op een kato. Oh ja. We moeten ons esperen. We zijn op een kato. Ja, dan uh, seizoenenlang gaan zalenvol kijken naar mannen ja. die wachten op Godot. Ja, ja. Herf en de verginnerp. Is er ook. Want u bent actrice geweest in een opvoering van het Haarlemsgezelschap, de Toneelschuur, in 1988 was dat... met alleen maar vrouwen in de hoofdrollen van Wacht op Godot. Wat was het idee daarachter? Nou, ik geloof, Trus de Celle, die had dat bedacht. Dat, uh, die wou dat graag. Die had, uh, die had heel erg uh, de behoefte, dacht... nou, het zou hartstikke mooi zijn als vrouwen dat gingen spelen. En die heeft dat toen... Samengesteld, deze groep, samen met Martin van Veldhoven. En toen subsidie aangevraagd, en toen kregen we dat, en toen zijn we dat gaan spelen. Tot wat tot grote opwinding aanleiding gegeven. Ja, opwinding vooral bij. Bij mannen, ja. bij mannen in zijn algemeenheid. dat heb je met toneel. Ja, het was heel erg verschrikkelijk, was het wat er gebeurde. Wat er allemaal dan? Wat kregen jullie voor verwensing over je heen? Nou ja, nou. Zij weet het allemaal. Ik zit net al die kritieken te lezen en het is, uh, ja, het is welke fantastisch. En Ik weet nog wel dat in de Volkskrant, en er was toch Blokker die schreef rechtsboven, hè, die kolommen. Ja, ja. En nou, die ging werkelijk waanzinnig, Een keer van een verkrachting, van erg en verschrikkelijk was het. Nou, ik dacht, dat nou, is het mooiste wat je ooit kan overkomen in je leven. Dat dat, Al die dat agressie dat, van die mannen. Ja, dat je dat lukt dan over iets wat nergens over gaat. Het ging dus nergens over, bedoelen we. En toen kwam er een proces, dat is aangekaart... Hoe heet ze ook weer, die vrouw die het proces aangekaart? Uh, Julius Geffen. Ja. dit is was... Lucia van Heterweer, die weet alles. Ja, van die weet alles van, weet alles van. Ze heeft ook alles bij zich. Ook. Dat is ook... En wat was dat voor proces? Dat uh, is eigenlijk, uh, het ging in iets ander verhaal aan vooraf. Want toen ik op Amsterdam was, toen bezig met een cortes, Bernhard cortes, die had wat vrienden. In Parijs merkten ze dat ze de Nederlanders allemaal rare dingen deden met ze. Uh, hun teksten uh, en de uh, representanten van de Franse schrijvers die woonden in Den Haag. En die dachten opeens: laat ik eens even in mijn bak kijken wie ik nog meer toestemming heb gegeven. En kwam er toen achter dat de toestemming aan de uh, groep in uh, toneelschuur, uh, producties, dat dat vrouwen waren. En zo begon dat allemaal te lopen. En op het moment dat Beckett dat hoorde, is hij in eerste instantie boos geworden. En vervolgens is eigenlijk de. Uh, de groep om hem heen uh, heeft ook uh, stappen ondernomen om die rechtszaken aan te spannen. Het nou, uh, was, was echt te gek. Het toneel was in de breedte. En dat zat op de eerste rij op de première. Zaten allemaal advocaten. Met, met de tekst om te kijken wat we gedaan hadden. Of we geschrapt hadden. En of we dan met de feest, natuurlijk op van de zenuwen. Want het was natuurlijk. Als, als we het proces zouden verliezen, dan zouden we op moeten houden met spelen. En we speelden toen in Groningen. Dus we kwamen naar Haarlem en toen hebben we gewonnen. Want toen werd dan prachtig gezegd dat wij de integriteit van de tekst niet hadden aangetast. Dus dat was. Uh, een enorme overwinning. Is, ja. het, is het normaal dat een toneelschrijver, mevrouw van Hetero, zich daar zelf mee gaat bemoeien, een opvoering van stukken ergens in zo'n klein landje als Nederland? In Nederland vinden we eigenlijk, de schrijver schrijft, koffie eromheen, het boek wordt uitgegeven en de theatermakers doen daar vervolgens op de plank iets mee. Uh, dus dus is het is misschien wel een cultuurverschil. In Frankrijk is de auteur, uh, en zeker uh, 25 jaar geleden... was hij nog iets prominenter aanwezig in dat hele proces. Uh, dus of het normaal is, in Nederland doen we hele, heel veel dingen met uh, uh, dramateksten. Uh, die in andere landen misschien uh, minder snel gedaan zouden worden. En hij, woont in Frank hij heeft het in het Frans geschreven, hij is, het ja. Iers. Het, uh, hij is Iers. Hij is uh, Iers, na zijn studentstijd heeft hij nog even in uh, Ierland gewerkt... Toen is hij naar Frankrijk gegaan, die is nog één keer teruggekomen. Had ook met familieomstandigheden te maken. En toen is hij uh, een paar jaar de wereld rond gegaan. En toen is hij uiteindelijk weer in Parijs beland. En uh, daar heeft hij eigenlijk het grootste gedeelte van zijn toneelwerk ook geschreven. In de eerste instantie in Frans. Ja. Mevrouw van ik kan me voorstellen dat jullie in 1988 heel blij waren met al die commotie en opwinning, Want het lijkt me heel goed... Uh... Voor het, voor het bezoek aan het toneelstuk. Nou ja, dat was natuurlijk het grappige ervan. Dat je er wel kon ontzettend veel uh, opmerkingen... en gedoe eromheen doen om het tegen te houden. Maar juist daardoor heeft het heel lang gelopen. We hebben het heel vaak gespeeld. En dan waren ze, mensen vonden het interessant. En, was het, en het was zo raar. Want zelf had je het gevoel dat het uh, nergens over ging, eigenlijk. Deze hele commotie. Dat was echt raar. De hele toestanden... en. Iedereen over stuur van wat er gebeurt er nu en dat was echt voorkomen niet. Absurd. Te... Ja, absurd. Je ja. ja. Wordt absurd. ook wel een beetje ben absurdistische toneelschrijver. Nou, natuurlijk. dat is wel een beetje waar. Ja. <laughs> ik, ik begreep dat Beckett zelfs heeft overwogen, mevrouw van Heteren, dat nooit meer een Nederlands gezelschap zijn stukken mocht opvoeren, ja, is, het dat is zo eigenlijk zo hoog opgelopen? Ja, de, de, de rechtszaak, uh, en als je het arrest leest, is dat grappig om te zien... dat het toch voor het eerst een, een Nederlandse rechter zich gebogen heeft... over de inhoud van een toneelstuk of een inhoud van een opvoering. En Beckett heeft bij de uitspraak, toen de rechter bepaalde... dat ze mochten doorspelen spelen en dat het gezelschap niks verkeerds had gedaan... Uh, heeft hij uh, kennelijk geroepen, volgens uh, zijn biograaf... Uh, het is een schande uh, in Nederland. mag nooit meer een gezelschap iets van mij opvoeren. Maar vier maanden later was dat eigenlijk alweer gekalmeerd. En uh, we hebben daar op die manier geen last meer van gehad. Misschien nog wel in de manier waarop de eerste jaren na dat arrest... Uh, mensen toch voorzichtig waren met wat voor een soort anseneringen ze van zijn teksten Beckett, uh, zijn ja. maken. Ik, ik dank jullie voor jullie komst. Lucia van Heter en Hedda van Gennep. Vanaf woensdag de hele week in de ja. Stad Schouwburg in Amsterdam. Beckett blijft de vraag waarom zoveel mensen komen kijken naar mannen die wachten op Godot? Nou, het is heel grappig. Het <lacht> is <lacht> dus heel grappig. Vooral als wat het door vrouwen dan. wordt opgevoerd. Ja. Ja. <lacht> ik dank jullie voor je komst. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ja, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus. Die uitdrukking kent u vast wel, al is het maar... omdat u bij een van die 435 voorstellingen van Huubstapel Stapel bent geweest. Want, Huubstapel, Stapel, dit is het meest succesvolle soloprogramma... uit de Nederlandse toneelgeschiedenis, hè? Gefeliciteerd. Dank u wel. Nou, ik, ik kreeg uh, gisteren een mailtje van Joep van Dreek... En daarin uh, citeerde hij Jaak Kleuters en die zei nee uh, de voorstelling kwartetten van Fons Jansen is uh, 600 ah, ja maar is tussen 71 en 75 uh, 685 keer opgevoerd dat klopt dus niet maar nu hebben we dat helemaal na laten nazoeken en nu is uh, Fons Janzen niet uh, verder gekomen dan 400 opvoeringen zie je wel aan U heeft gewonnen. Ik heb gewonnen. Even luisteren naar een stukje van mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Hoe lang heeft een oven nodig om voor te verwarmen? Twintig, dertig minuten. En op zo'n moment, als zijn soldeerboud aanstaat... zijn die twintig, dertig minuten een gekmakende eeuwigheid. Laat klaar zijn vrouw. Die zegt, wat ik zo frustrerend vind, is dat mijn man, als hij thuis komt... altijd eerst de hond begroet. En dan zegt die man, ja, natuurlijk, die rent harder dan jij. Een man is nooit de weg kwijt. Een man vindt nieuwe wegen. Ja, ontzettende fijne seksistische grappen, stereotypen. Alles wat je van mannen en vrouwen denkt, dat doet u ook in die voorstelling. Ja. En daar zijn 300.000 mensen voor gekomen. Wat verklaart ja. dat? Nou, het is onbegrijpelijk. Maar uh, nou, wat blijkt is dat, uh, dat wij ontzettend in die stereotypen uh, zijn blijven hangen. Al vanaf de oertijd. Ik bedoel, als ik uh, naar mijn oudste zoon, kijk, die, die woont hier in het en wij, wij, Mijn vrouw en ik leggen zijn, zijn kleren klaar om mee naar beneden te nemen. En dat zijn obviously kleren die echt bij hem horen. Merken die bij hem echt horen. Ik kan de namen niet noemen. Maar hij, hij, hij loopt naar beneden en hij laat het liggen. Hij laat gewoon het hele spul liggen. Hij gaat niet eens zijn trap op. Hij gaat naar beneden, hij gaat naar zijn nee. eigen appartement. En hij laat de kleren gewoon liggen. Dat komt te bekend zeggen. voor ja, precies. Dat wil dus zeggen dat mannen al vanaf de oertijd in de vechten kijken en dat, dat, dat vrouwen. Zijn. En vrouwen? Ja, die veer kijken. Die kijken in, in, in de groep om zich heen of het vuur nog brandt of de kinderen nog uh, uh, uh, gezond zijn of uh, de zadeltandtijgen of veilig afstand die verkeert. Ja, weten dus... Dit weet wel 2000 jaar. Waarom doet u het nou zo briljant dat al die mensen komen kijken? Nou ja, in de, in de voorstand stond in de recensie... het uh, zijn allemaal clichés... maar die, die clichés allemaal een keer achter elkaar te horen... dat is wel ongelooflijk leuk en heel bijzonder. En dat, dat maakt het ongelooflijk verfrissend. En ja, dat zal, dat zal wel iets uh, waar zijn. Ja. Heeft u er zelf wat van geleerd voor de rest van uw leven? Ja, ja ik kom uit een gezin waarbij uh, uh, de, de metroman... eigenlijk al vanaf mijn vroegste jeugd... Uh, alomtegenwoordig was... En uh, nou, het is, dit, dit is wel een, een waanzinnige anekdote. Vijf weken geleden was er een huisarts in de voorstelling. En die kocht vijf dvd's van uh, mannenkomen van Max of van Reens. En ik wist natuurlijk dus niet wie die man was. Dus ik zei: Wat gaat u met die vijf dvd's doen? En die man die zei, nou, ik ben huisarts, ik kom uit Beverwijk. Zij dvd'tje geef ik aan echtparen die in mijn praktijk komen... en die vastgelopen zijn in hun relatie. Hij zit vast in zijn, in zijn relatie, jo. zij zit vast in een gevoel... en die, ik geef die dvd mee en ik zeg, als u die dvd hebt gezien... dan komt u wat terug en dan praten we maar verder over de relatie. Nou ja, dus als, als het, je... helpt, het helpt ook tegen echtscheiding, uw voorstelling. Hé, hey, hij is nu afgelopen. Uh, wat gaat u nu nee. doen? Samuel Beckett spelen bijvoorbeeld? <laughs> Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik ga volgend seizoen... ga ik Carnage spelen. Van Carnage, de god van de slachting. Van Jasmina Reesda. Ik kom kijken. Dank u wel. En gefeliciteerd. Hup Stapel. Nog één keer John Engels, Ruud Ouberhand en Jan Wessels.